Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De mening over de stellingen van de stemwijzer... klopt niet altijd met wat er in hun eigen verkiezingsprogramma staat. De stemwijzer werkt op basis van stellingen. Partijen hebben aan de organisatie doorgegeven... welke uitkomsten het dichtst bij hun standpunten komen. Maar dat staat bij sommige stellingen dus haaks op het verkiezingsprogramma. De organisatie heeft dat teruggekoppeld aan de partijen... maar die laten het soms bewust zo. Volgens deskundigen doen partijen dat om hoger in de uitslag te komen. Het Nederlandse leger haalt gepensioneerde officieren terug om jonge militairen te leren vechten tegen grote tegenstanders, zoals de Russen, schrijft het AD. Militairen worden tegenwoordig vooral ingezet op vredesmissies, waardoor de kennis over grootschalige gevechten is weggezakt. Volgens de landmachtgeneraal kunnen de oud-officieren de huidige commandanten vaardigheden bijbrengen die zij zelf tijdens de Koude Oorlog hebben geleerd. In Maleisië is een tweede arrestatie verricht voor het vermoedelijke moord op Kim Jong-nam... de halfbroer van de leider van Noord-Korea. Volgens Maleise media gaat het om een vrouw van 25 met een Indonesisch paspoort. Kim Jong-nam overleed dinsdag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Kuala Lumpur. Gisteren werd in verband met zijn dood al een vrouw met een Vietnamese paspoort opgepakt. Het Versesmuseum in Amsterdam heeft een unieke brief in handen. Het is de afscheidsbrief van Willem Kraan... een van de initiatiefnemers van de februaristaking in 1941. Hij schreef de brief aan zijn geliefde op 19 november 1942... de dag dat hij werd omgebracht door de Duitsers. De brief kwam boven water na een oproep van het Stadsarchief Amsterdam. De kleindochter van Kraan had nog een foto... en deze brief van hem en besloot hij in te leveren. Het weer, hier en daar kunnen aan de kust wat misbanken ontstaan. Verder is er veel bewolking. Alleen in het westen ook nog wat ruimte voor de zon. Later op de dag in het Zuidoosten kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -m -m. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Honderdduizend dingen die je doet, We gaan er altijd een paar goed. Is genoeg wat je verpest. Wat uit de kantrol smaakt het best. Maar honderdduizend zijn te veel om bij te houden. Je kunt veel beter kom je ondergaan? In het grote geheel kom je ondergaan. Als je verbergt, telkens uitgaan is niet echt. Want honderdduizend dingen zijn te veel om nog te tellen. Lukt het veel beter, kopje ondergaan. In het grote geheel, kopje ondergaan.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 Zelf, nou. Je bedoelt gewoon solo zingen, ja. bedoel je? Ja. ja, Maar je zit nu al een tijdje op die school, de speciale school in Amsterdam, in de Pijp City heb ik begrepen, die school. Ja. Daar ga je elke zaterdag naartoe? Ja, elke zaterdag. Van morgens vroeg? Uh, ja, van 12 tot uh, 6 uur s avond avonds. gaat straks weer naar school. Dan ben je bek af. Ja, dat wel. Maar ja, je moet er wat voor over hebben. Heb je ook nog je huisje, Rick? Ja. Dat is soms toch wel een dingetje, want dan...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 is iedereen bezig met hun telefoons ook en zo. En um, dan komen er uh, ja, de tijdspaarders aan, de grijze. Mm. En die, uh, die leven van de tijd die mensen zeg maar overhouden. Dus als ze, um, als ze op de bank gaan zitten of zo... dan krijgen zij die tijd. Dus zij willen heel graag dat mensen eigenlijk helemaal niks doen. Ja, dan hebben zij, kunnen zij die tijd pakken ja, ja, en...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 een uur en een kwartier. En één akter. Hm? Het is een één actor. Geen ja. pauze erin, zeg maar. Uh, wel een kleine pauze, volgens mij. Toch wel, okay. ja. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Maar het is natuurlijk heel bijzonder... dat, uh, dat zij hier uh, die rol hebben. Ik heeft. vind het hartstikke leuk. En, ja. en uh, dat je dan in de Lamar gaat nou, optreden. Nou, zeg. Nou, ja. Ja. Om twaalf uur is de eerste voorstelling. En om drie uur de tweede voorstelling. En het is op... 29 april. Ja, ja en, en de toegangsprijs is uh, 15 euro. Uh, daar moet je gewoon bij zijn. Ja. Nou denk, ja, dat zou in ieder geval heel leuk zijn. Ik denk dat alle families wel zullen komen. Hè, ja, maar zandvoeters alle, zon, alle, alle. ook. Ja. Ja. Die komen naar je toe. Vriendinnen, vriendjes. Ja, Je ja. die klas, die klasgenootjes. Denk en ik, ik, denk, ook ik denk dat ja. Zakaria en zijn vrouw er ook bij zijn. Ja, ja. die horen erbij.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 ja, ja, ja zie, je. zie je wel hoe klein zand is. <laughs> en wat zei Connie Je hebt talent, meid? Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> Heerlijk hè? Leuk. Het Echt is leuk. zo bescheiden, is maar leuker. dat bescheiden moet eraf hoor. Als jij een nee. ster wil worden... Blijf maar zoals je bent hoor. Als je een ster wil worden, dan moet je ja. zeggen... Ik ben de beste. Nou, nee. daar ben ik niet zo van eigenlijk. <laughs> Ook op toneel. Alleen maar voor de hoofdrollen gaan. Niet voor een bijrol. Hoofdrol pakken. Ze valt ja. wel op, Pieter. En dan zie ja, het is een schoonheid. Ja. En dan zien we er binnenkort zien we er, uh, in De Lamar. Nou, Wat denk je? Wat volgende denk stapje is televisie. Nou, ja. Ja, wie weet. Kijk, dan oh, komt ja. toch die plakket in de kerstraat. Te Kijk. En dan zeggen we, die hebben wij hier voor de radio gehad. Leuk. Een ja, beroemdheid. Heer. Ja, absoluut. Lieve dames en heren luisteraars.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 Uh, zeg maar onze toneelschool zelf die heeft ook een andere eindmusical en daar spelen we ook nou, okay in mee ja ook okay in en wat is die eind, wat is die volgende musical uh, nou dat is een andere versie van Beauty and the Beast okay. oh ja dat is ook heel leuk hou je ons op de hoogte wanneer de volgende voorstelling ja. weer is ja dan kom je hier hè ja ik vind het erg leuk. Heel veel succes. Ja. En in toneel zeggen dan: toi, toi, toi. Ja. ja. Doe jij ook. Toi, toi, toi. Ja, dank u wel. Okay. Dank u wel voor je komst. Ik Je vois la vie en rose. me dit des d'amour. Des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. weer verder naar La vie en rose. En dat, dat klopt, want we zitten nu met een roos. Een roos zit voor ons. Een roosier, hier. Ja, Een roos hier. Zit ja, <laughs> we zitten tegenover uh, ons. Conny. Zit Connie Rozier. Klopt. Wat een mooie naam. Dat is ja, prachtige dat naam. Rozier. Prachtige naam. Rozier is een rozenstruik in het Frans. Oh, vandaar. Ja. Oké, okay. roos.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 En dat is eigenlijk wat ik altijd het liefst heb gewild. Leuk dus dat die uh, kans uh, daar kwam. Ja, kam, dat is he? heel ja. fijn. Wat voor bedrijf was dat? Dat is Rozier Coaching. Waar je werkt? Ja. Dat was een mbo-school. Okay. Okay. Okay. En uh, daar was ik ook leidinggevende. Maar daar was ik leidinggevende bij de volwassenen-educatie. En dat is helemaal afgeroomd weg. en weg. weg. Ja, okay. Waar iedereen nu spijt van heeft. Maar dat is, ja, weg. Maar dat is meestal. Ja. Ja. Ja. Maar goed, met die, met die Rozier Coaching zat ik ergens mee. Maar ik dacht, ja, die mensen worden meestal betaald.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 Ja, en ja, ja, um, deze die ga ik nu, die is net vers van de pers gisteren, ja. die is een nieuwe, Mooi. die is vers van de pers en die ga ik overal, ga ik die uh, ga je flyeren, ik ga flyeren, ik ga hem ik ga natuurlijk op de bibliotheek, apotheek, uh, dokters, um, um, fysiotherapeuten, overal waar ik maar mag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 Maar je hebt ook uh, roziercoaching.nl Ja, die heb ik website. ook. Maar da, da, dat is natuurlijk voor de andere taak. Dat is een andere dus ja, taak. Het, het andere ja. onderdeel okay. van uh, ja. Ja. Okay. Is de andere Maar dat mag ook en, hoor. En <laughs> en kunnen je bent nu, ver nu voor en aan die het En ze kunnen hier ook nog bellen? Ze kunnen me ja. natuurlijk bellen. Want ik heb hier een 06 nummer. Ja. Ik weet niet of het goed is hoor, maar 2120. 1 2126. Helemaal goed. Ja. In één ja. keer. Heel goed, Pieter. Als je met een twee... goede nummer begint, dan gaat hij goed. 062120. 2126. Ja. Ja. Oftewel 2120 2126. Ja, dan herken ik het niet. Ja. Dan weet ik niet maar dat, dat het mijn je nummer bellen. is. Ze ja, dus bellen. bellen. En als dat een te groot. Dat is soms ook misschien een beetje eng. Dan kunnen ze me mailen. Dan mail ik gewoon terug. Of ik bel terug. Of ze spreken ja, je over. Of... dat heb ik ook gedaan. Dan ja. nou komen er mensen bij je die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 Dus nee. Dit moet ik niet nee, meenemen. Ja. En ik heb natuurlijk nu heb ik heel veel training gehad en heel veel intervisie en supervisie. Je en kan, kan het ja. een plek geven. Ik kan het gelukkig een plek geven en loslaten. Het is ja. niet mijn ding. Nee. Nee. Nou praten dat we over volwassenen, maar ik neem aan dat ook kinderen, jeugdigen tieners, ja. laten we zomaar zeggen, behoefte hebben om een keer hun verhaal kwijt ja. te raken. ik heb dat nooit eerder gedaan.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 binnenskamers blijft en dat er iets mee gebeurt. Ja. Het feit alleen al dat mensen hun verhaal kunnen vertellen... is soms al genoeg, denk ik ook. Hè? Dat is soms al genoeg. Ja, ja echt genoeg. Ja. Dat je, want zoals het werkt, als je je verhaal is echt helemaal kunt vertellen... en je kan uitpraten... En je kan, terwijl je het aan het vertellen bent... ga je zelf waarschijnlijk al op een ander spoor zitten. Want dan komt het op een rijtje. Ja. Dus dat dan is, zo, ja. is het eigenlijk al bijna klaar. Ja. Eigenlijk is het heel simpel, hè. Mensen...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 En dan had ik nog iets. Je hebt een prijs hè, voor die anderhalf uur. Ja. Vraag je en... 32,50. 32 is dat ook nog terug te krijgen via het ziekenfonds? Nee, dat is niet. gewoon helemaal is echt, nee. particulier. Ben, het is, nee, het is een, ja. een beroep coach is niet aangesloten. Is niet bij aangesloten. Okay. De ja. Dus dat kan je niet terugkrijgen. Maar ik ja. denk altijd een schoonheidsbehandeling is zo, zo duur. Dat is ook waar. En, <laughs> en dan hoef je ook niks te en zeggen. hoef je ook niks ja. En je wordt er nog mooier van ook. Ja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 barricade vindt of zo, dan, dan ga je naar, de ga ik naar toe. iemand anders. Dan ga ik naar iemand toe. Oké, okay, dat ja. is uh, geen dat maakt probleem. Dan ook niet uit. Ik ga ja. nog een keer je telefoonnummer noemen. 06 21 20 -21, 21 26. Alweer mooi goed. nummer. Ja, in één keer. <lacht> <Ja>. <lacht> en uh, dames en heren, aarzel niet, bel haar op, want het is een hele goede. Kan ik als antwoord ja. zeggen. Ja, dankjewel. Veel succes. Leuk dat je er ja. was dankjewel. en je verhaal vertelde. Ik vond het fijn om het te doen. Ja. Okay.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 His brain is swerving like a toe Take a long holiday Let your children play If you give this brain Ik deze muziek even af, ja, want uh, lang, uh, er zitten uh, mensen uh, tegenover uh, ons die, uh, die buitengewoon willen. belangrijk zijn. <laughs> ja. En daar willen we toch Heel even belangrijk. mee praten. Ik ja. praat met uh, de mensen van Plazant, strandtent 17 uit mijn ja. hoofd gesproken. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En? Daisy. Deze? Daisy de ja, krijger. Ja. ja. Um, Leuk. Zijn jullie klaar? Bijna. Nog een paar dagen. Wat, wat is bijna? <laughs> Nou, binnen het, het in de microfoon ja. gaat het goed in de microfoon. Zo ja. Het uh, gebouw staat, de keukens zijn ja. ingericht, de, ja. de, de, de, de, het restaurant staat klaar. Alleen moeten we nog wel een uh, heel stuk buiten doen. Maar, ja, dat maar dat als nou geen naar buiten kijkt, dan snappen ze wel dat dat nog even <laughs> <laughs> zal duren. We maar we gaan donderdag ook. Donderdag, hè? Ja, ik ja, nu, Morgen gaat, wordt het mooi weer. Zondag. Het is dan. Altijd. Ja, de prachtig mensen, weer in Zandvoort. Maar heer. mensen komen wel langs voor koffie en ja, dan, uh, dan moeten ze uh, nog even wachten. en chocola. En ja. Volgende week zondag. Dan wordt het ook heel mooi weer. Leuk. Morgen niet? Ja. Morgen jij we nog niet? Nee. nee. Nee, we willen het wel graag goed even afmaken. Ja, je hebt gelijk. En, uh, alles goed op de rit hebben voordat ja. we daadwerkelijk uh, ja. de deuren openen. zijn dus, heel, uh, heel, We zijn heel voortvarend ja, ja, ja. het gaat heel goed. Want ging starten. weer snel, hè? De, Deze keer weer, hè? Ja, het is ieder jaar gaan we eigenlijk een paar dagen eerder open. Echt jaar? ja? Vorig jaar was het 18 februari. Oh!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 Dan heb ik thuis met Femke gewerkt om de moeikaarten klaarmaken. Ja, en het ziet er leuk uit trouwens, de website. Ja? Uh, ja, leuk. Dankjewel. Daar ja, zijn ja, we helemaal. ook hard mee bezig ja, geweest ja. weer. Ja. Leuk menu trouwens ook. Ja, om he? weer mee te starten. Ja, dus ja. ja. leuk menu. Ja. Aand even bij het begin ja. Hoe lang bestaat Plazant nu op stand? Uh, sinds 2011 bestaat Plazant op stand. Dus dit is ja, jaar 7. Zeven, ja, zeven, nou. Het zevende seizoen. Ja, ja. we we en nog steeds geloof, dezelfde he? bezettingen, dezelfde mensen. Dezelfde gekken. Ja, Het is leuk jullie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 Dat is best inderdaad bijzonder, want um, ze zijn toch zo'n drie, vier maanden zeg maar uit de roulatie en dan zijn ze weg en ja, voor hetzelfde geld vind je een ander baantje en dan ja, maar ze komen ben je die dierbare mensen vrij. dus ja. dat is wel echt heel, ja, ja. heel gaaf. Het wel altijd opvalt dat Femke in een kolbeertje loopt. Ja, nou, de, de meeste dames. Ja, ja. ja. maar dat ja. valt me op. Ja, maar is het is chic. Ja. Jij niet? De man in Alleen... een jasje, dat gaat er wat <laughs> aan het strand, maar dat valt me ja. altijd op. Dat, uh... Het is een beetje nee. chic. Ja, Ja. ik heb een strikje in de kast laten hangen, maar wie weet. Ja. Maar het, is, het is, is in al die jaren al dat het plazant ontdekt is door de zandvoeters. Absoluut. Ja. ja, zeker weten. Daar zijn wel. we ook zeer dankbaar voor. De, als je bij jullie komt eten, dan ja. moet je van tafel naar tafel lopen om een ja. handje te ja. Voor nou, ja. ja, Als je aan je tafel ja. bent, inderdaad, ja. Ja. is het... Uh... Nou ja, en, ja. en dat we hebben jullie weer. toch gedaan. Dat ja. hebben jullie toch met elkaar voor elkaar gekregen. Ja. we dat ja, hebben we ja, goed met elkaar, uh, okay. voor elkaar gebokst. Ik heb jullie wel gemist, hoor. Nou, wij hebben het strand ook gemist, hoor. eerlijk gezegd Hoe is het afgelopen jaar geweest? Op strand, Daisy. Ja, zeker nog de laatste maand in september dat het zo ontzettend mooi weer werd.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 haal je er zeg maar vijf tot zes vierkante meter bij. En dat lijkt dan op zich niet zoveel. Maar voor een bepaalde efficiency In een keukenruimte is het heel veel. Uh... Is veel is we zo. praten nu alleen steeds over het avondgebeuren. Nou, we maar... zijn vanaf ontbijten op hoor. 9 uur morgen. Ja, precies Pieter. Ja, Daar mag best eens reclame voor worden gemaakt. Ja, dat, vind nou, dat doen ook. we ja, ook. Zeg. Iedereen die gaat ja, steeds ja, meer denken, ja. Ja. we gaan s'avonds avonds om zes uur naar Plazant toe. Ja. Maar je hebt de rest van de dag ook nog Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje ontbijt, een trend. Je ziet aan het strand dat zeg maar het allemaal wat later begint hè, ja. aan zee. Ik denk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 die ook te Vanaf vroeg is iedereen er op het strand, en dat zie je bij alle collega's ook, die zijn eigenlijk allemaal vanaf, uh, sommigen misschien al om 8 uur, maar de meeste denk ik vanaf 9 uur open. En dan is er uh, in, begin, in het begin nooit zoveel reuring, zeg maar. Nee. dat zie je langzaam ja. aan. Dus daar, aan mag, daar mag best een beetje meer reclame voor komen. Ja, dat is ja, denk vind voor ik voor, wel, wel, zo vind voor ja, het hele strand mag er zeker wat meer reclame voor komen. Ja. Uh, ik, nu even, je bent voorzitter van de strandplachters. Ja. Dat vind je het denk. leuk?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 goede gesprekspartner om het zo te zeggen. Af, afgelopen week is in de gemeente, in de commissievergadering gepraat over het uh, toeristische uh, aspect voor de komende uh, periode. De toeristische visie. Ja. ja. Ja. Spelen jullie daar ook een rol in als strandpachtersvereniging? Nou, dat heb ik er zelfs ingesproken, persoonlijk dan. Uh, uh, uh, aan het begin van de, van de raadsvergadering. Er uh, zijn uh, door de gemeente voor, een heel voor eigenlijk alle ondernemers... Uh, inspraak uh, middagen, avonden georganiseerd. Waar ieder, iedere ondernemer, en, maar ook bewoners en uh, belangenverenigingen... hun uh, inspraak konden doen en hun steentje konden bijdragen aan die toeristische visie. Dat is door Kuipers of wethouder Kuipers samen met, de, met zijn ambtenaren... Samen gesmeed tot een visie. En die is gepresenteerd ja. afgelopen donderdag. Tenminste, die is natuurlijk al eerder gepresenteerd. Ja. Maar daar moest uh, over besloten worden. En dat is een ambitieus plan. Dat is een heel hele, hele, ja. erg bijzonder goed plan. Ja. Maar dat is denk ik voor uh, heel Zandvoort uh, in 9 kilometer breed. Hè, ja. van, uh, ja, ja. <laughs> van noord tot zuid. Denk ik heel erg... Uh, Inclusief, strand. Inclusief. Ja, strand. Dorp, Strand, alles. Het is niet alleen strand, het is niet alleen dorpen, het is niet alleen alles, uh, toerisme. In deze regio waarin we leven, in uh, Zandvoort, Haarlem en omgeving, het zijn enorm veel toeristen. Ja. Amsterdam raakt overspoeld, zeggen ze. Dus hè, daar kunnen we ons steentje van, uh, van daar kunnen we dingetjes van wegpikken. En het heeft uh, denk ik heel veel positivisme. En ik hoop dat iedereen dat ook zo ziet. En dat uh, we met elkaar die schouders onder kunnen dus zetten. Dus dat er meer toeristen nu naar Zandvoort ja, komen? Ja, en uh, ook in het poppenkader. Dat er uh, evenementen ja. makkelijker kunnen worden georganiseerd. Dat de gemeente circuit, wat, wat ja. makkelijker ja. omgaat met het verstrekken van vergunningen. Ja, dat deden dat, ze al, he, beetje, ja, dat, hè? Ja, dat, dat ja. voor een deel al wel. Maar ja. nu wordt het natuurlijk omkaderd. En wordt het vastgelegd. En dan ja. uh, kan je er niet meer dan omheen. Dan kan iedereen he? van ja. profiteren dan uiteindelijk. Er moet budget worden vrijgemaakt. Dus ja. daar is over uh, gediscussieerd ja. afgelopen dinsdag. Want daar is natuurlijk best wat geld mee gemoed. Zowel voor stranddorp... Als inwoners Vergelijk, oh, als jij... Ja. Ander punt. vergelijk jij het uh, Zanderse strand nog wel eens met het buitenland? Hoe het daar gaat op het strand? E ik zal je een voorbeeld geven. Als ik in Zuid-Frankrijk op het strand zit, dan heb ik om de 100 meter een douche staan Een ja. openbare mm -hmm. douchegelegenheid. Mm -hmm. Om de 100 meter, ja. beschikbaar gesteld door de maar gemeente. Maar in andere landen ja. ook, hè? Dus ja. waar ik, het, uh, ik vergelijk het wel eens en dan begin ik er altijd met het weer. Ja, dat, oh ja, is ja. Dan... dat is waar. Nou, dat is waar natuurlijk. Nee, maar dan, hè, als je het over Zuid-Frankrijk <laughs> hebt, dan, uh, dan zie je dat het inderdaad daar toch vanaf maart tot en met september, oktober eigenlijk ieder, bijna dagelijks ja. prachtig mooi weer is. Ja. En uh, heel kalmstrand. De weg die loopt direct langs, uh, langs, langs de kust. En gratis ja. parkeren. Uh, het is gratis parkeren. <laughs> er zijn inderdaad een heel aantal faciliteiten die worden, ge, of die worden verzorgd door, ja. de, door de gemeentes. Uh, ja, dat zijn afspraken die er zijn. En uh, dat is hier uh, op Zich anders. Wij als standpachters of paviljoenhouders houden het strand zeg maar, gedurende het seizoen schoon. En in de winter heeft de gemeente die verplichting. Tuurlijk doet de gemeente er dus het best voor. Hè, het faciliteren van de boulevard en op en afgangen, dus dat wordt allemaal keurig verzorgd. Daar is er misschien in de toekomst best nog wel wat meer maar voor je te kan zeggen. Ja. Zelf als, als Wij kunnen als een zelf douche, kun je zelf toch zelf als straks zelf plaatsen, een bijvoorbeeld aan, ja, als we dat ja, zouden ja. willen. Ja, ja een Alleen, aantal ja, standpaviljoen's ja, hebben ook. Die hebben dat ook. ter beschikking. Ja, ja. Ja. Ja. Dat kunnen ze zelf zijn aspecten gereken. die de ondernemer dan zelf zou kunnen oppakken. Ik ben het wel een beetje eens, openbare toiletten, daar schort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 Ja, in Nederland heb je het ook wel op plek hoor. Waar natuurlijk wat meer wordt gefaciliteerd door de gemeente. En dat het uh, wat minder wordt gefaciliteerd door de ondernemers. Maar dat heeft ook weer met kostenstructuur te maken. Dat heeft, ja. Ja. Maar wil je ja. iets voor de, ja. de toeristen doen? Dan openbare toiletten, open het dat strand, sowieso, Bijvoorbeeld, dat ja. Sowieso, ja. Uh, op de boulevard ja. douches uh, neerzetten. Mag ik nog iets vragen? Ja, en anders vragen? is het een heel mooi, uh, een mooi groot bad voor de deuren ja. natuurlijk. Ja, het grootste bad van Nederland. <laughs> Daar ga je douchen. <laughs> het grootste bad van Nederland. Toiletten. Nee, nee, nee, geen toilet. <laughs> ik wou nog iets vragen over Plazant. Daisy, hoe is het met de wijnen? Goed. Uh, we zijn druk bezig wel met het maken van een nieuwe kaart alweer. Zij is helemaal heel, heel gespecialiseerd in wijn, hè? Ja, hallo. Uh, ja. Naast ja. de tent staat een wijnafdeling. Ja, ja. ja, nee, ik heb uh, inmiddels twee of drie weken geleden... ...heb ik mijn laatste examen gehaald. Gefeliciteerd. Je sluit dankjewel. het vakdiploma. Je ja. bent nu sommelier? Nee, ik heb uh, student 3 gehaald. Oh, ja, okay. en de laatste stap is dan de opleiding. Ja ik heb hem er wel voor de open dag ingeschreven, maar okay. nog even kijken of het wel gaat doen. Ja. Dus ja, er komen nu weer een hoop leveranciers die het een en ander ja. laten proeven. Hey, en en uh, dat is altijd lekker. Lekkere wijn? De riesling? Is de Riesling er weer? <laughs> Hallo, <hey>. alcoholist. <laughs> ja. Ik denk dat, dat die wel, weer, oh, dat die wel weer terugkomt, ja. Oh, goed zo. En anders in het speciaal, natuurlijk, sowieso. Ja, dat weet ik. Leuk, Wat wordt het uh, verrassingsmenu, om mij mee te beginnen? je gaan open ja, en we dan gaan heb je altijd een eerste om, maand. Gedurende de eerste maand doen we een, uh, ja, een drie-gangen-keuze. Het openingsmenu, ja, eigenlijk, ja, he, de try-out. Ja, om het seizoen weer uh, in te luiden. Het weet je wel wat het is? Ja, we weten wat het is. En dat is? Een voorgerecht, een hoofdgerecht. Een <lacht> voor maar 1995. <lacht> Kom proeven, zou ik zeggen. <lacht> Inhoud. Je, je weet te het tellen, niet. Hoor. Ja, nee, ik weet het zeker wel. Ja. Nou, wat is het voorgerecht? Ja, we, we, we hebben vier voorgerechten <lacht> uit mijn kakketje. Vier is. hoofdgerechten en, en, en een aantal desserts. Zeg het dus. <lacht> hij heeft, weet het niet. Hij weet het niet. Hij weet het wel. Hij nee, weet het wel, hoor. dat moet nu gespeed worden. Nee, we hebben een carpaccio uiteraard. Zoals we ja. de jaren hebben. Een hertenbiefstuk, zag ik dat je had? We zijn er zat van. We zijn er zeker zat van. We hebben bij de vorige rechten een uh, gevituurde artichok als vegetarisch gerecht oh, met een paprika gel. Ja. Een wilde spinaziesoep ja. okay. met gevolgte. Wilde spinazie? Ja. ja, die springt zo uit je borst. Dat ja. Ja. <laughs> Moet je hem een opgooien. <laughs> en, uh, en een lekker stukje vis, maar dat is vaak in overleg met de visleverancier, de visboer wat, uh, wat op dat moment lekker is, en wat, van de vis van de dag, wat wat vers gewoon is precies. Ja, ja. Uh, en een lekkere ve vegetarische pasta en ravioli. Oké, okay. ja. is altijd lekker. Of de taart, ja sorry, ja. Ja. dat is een ander. En is de flampoeg ja. is er ook nog steeds? Nou, ik ja. heb het nu over ja. kaarten, maar dat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 ...waar uh, interesse gewoon. voor is. En het proberen, als een soort... ...voor onszelf, om het zo maar te ja, zeggen, natuurlijk. werkte... ...dan zou dat super fantastisch zijn. En oh. uh, merken we duidelijk dat uh, de mensen er toch niet zo... gecharmeerd van zijn, dus dan zullen we weer dat weer anders creëren, aanpakken. Maar ja, dat is ja, wel echt uh, de insteek om daar... Uh, ja. ...vanaf half juni mee te starten. John, Leuk? ik kijk naar de tijd. Ja. Het is bijna 11 uur. Wat is het telefoonnummer van Plazant? 023. 571 5564. Dus veel te snel, nog een keer. 023. 571 ja. 5564. 571 5564. Ja. 55, ja, bij voorkeur reserveren. Ja, Stand en 17 gedaan, maar... onder de, de rook van Bouwers Palace. Ja. Aan de voet van. We wensen jullie Dank veel je. succes komend jaar. Dank, Dank wel. jullie wel. Dank jullie wel. Dank voor de tijd. Super.